Uit de jaren 80 joh, de Rita Franklin en Who's Dooming 8 over 2, Zandvoort, een hele goedemiddag. We zijn er weer hoor. Studio Tolweg 10. En je kan weer meekijken, Albert Jan. Goedemiddag en uh, welkom luisteraars Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5 uur. Ja, klopt. Uh, ja, in ieder geval, die, die ene doet het weer. Ja? Ik ben er ook wel, maar mijn zie je niet. Maar ik ben er wel. Dus uh, nee, we gaan weer drie uur uh, lekker uh, live radio maken van Zandvoort op zaterdag. Vanaf de Tolweg 10a. Vanuit de Mediapark Zandvoort, wil ik bijna zeggen. Dus dat is zo. Zo is dat. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Albertje? Uh, nou ja, er was uh, vanmorgen natuurlijk al uh, uitgebreid aandacht uh, voor, uh, laten we zeggen, op politiek uh, vlak.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 Verder hebben we natuurlijk ook nog meer Zandvoorts nieuws. Kwart over vier hebben we natuurlijk uh, Pitch Report. Uh, de, natuurlijk uh, nou, nog uh, anderhalve week en dan mogen we weer racen. En wel in uh, Oostenrijk. En uh, wellicht ook nog een stukje sport kort.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 Nou, dit is Simply Red. Oh, ja, yeah, en Shine De The sun is shining on us, baby. Play that song so we can dance. Love is shining on us, baby. Dat was hem, de zingel van uh, Simple Red en Shine On. Zo dadelijk het uh, nieuws. En het nieuws is uh, dit keer niet in het kort, hè Albertan? Het nou, wordt word wel een beetje geknipt, hoor. Een beetje geknipt. beetje boel. Oké. Okay. <laughs> nou, eerst gaan we uh, even lekker luisteren naar een uh, oude single van Gloria Estefan. It is One, Two, Three. They tell me you shy boy, but I want you just to say. Listen with me, you know it's not just fun and games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 And maybe till I say so Come get, come get some more Right.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 Gewoon een leuk uh, plaatje voor de zaterdagmiddag. CFM, een hele goede middag en welkom en leuk dat je erbij bent. Net als uh, Albert-Jan het Zandvoorts nieuws. Niet echt in het korte uh, Albert-Jan. Ik ja, viel ja. een beetje tegen. Maar uh, mocht je de nieuwsberichten nou uh, na willen lezen... en tegelijkertijd willen luisteren naar het geluid van Zandvoort, dan uh, raad ik je aan onze app te downloaden. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Storm. Zoek even onder ZFM Zandvoort.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 Nou, ze waren er snel bij uh, hier in Stamford met uh, de pizzabezorging uh, Albert-Jan. Heeft vind... die gesmaakt of niet? Ik vind het geweldig. Idee. <laughs> maar of het gaat lukken... dan dat Je, je het ziet hem al helemaal voor je, he? hè? Lekker salami erop en dergelijke. Ja, en het ja lijkt me ja. helemaal te gek. Ja, nou, mooi verhaal over de pizza's in Stamford.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 Here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 Fine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 Oké, okay, nou dan gaan we naar het volgende. Afgelopen week, uh, en wel op de 25e om exact te zijn... Uh, hebben de coalitiepartijen VVD, D66, CDA, PvdA en gemeente Belangen Zandvoort... het coalitieakkoord ondertekend. Met dit akkoord, dat als titel Zandvoort uh, samen sterk door de crisis heeft meegekregen... wordt de resterende bestuursperiode van 2018 tot en met 2022 ingezet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 30 juni waarschijnlijk. Dat zei ik toch ook? Nee, 13 zei je. Maar goed, maakt Het was toch een ongeluksdag. 30 juni uitstaande. Sorry. Nou, dan weten we het dus al over drie dagen. En nu is er nog helemaal niks uitgelekt over wie de nieuwe wethouder gaat worden. Nou ja, de D66 die maken dat dan als zodra er zo'n wethouderspositie waar in de landen ook vrijkomt... dan gaan ze dat landelijk publiceren...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 Ik hart hard op mijn ren. Ik sprong de auto uit en greep haar vast Ze stond stil en keek om Ze keek me aan maar was nauwelijks verrast Ik zei hey waar moet je naartoe Ze zei naar het station Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs Ik zei ja nog een erbij. De loketist gaf tweemaal enkele reis En wel keek even opzij Ik zei ik heb je gevonden vandaag ik laat je nooit meer alleen Al reis je door naar Barcelona of Praag Al reis je door naar het eind van de wereld Ik ga met je mee hey. Wat waren ze het lekker de afgelopen zomerdagen Met temperaturen zo rond en nabij de 30 Annabelle, graden zo We hebben van genoten en om nog een Annabelle. beetje in die uh, naast te blijven Draaide ik uh, de plaats van uh, Phil en Galaxy en What Do I Do